Lieve mensen, Sabbat Shalom. Het thema voor vandaag gaat over de liefde gods. En waarom zeg ik dat eigenlijk zo, de liefde gods? Omdat ik ben altijd iemand geweest die snakt naar liefde. Ik heb thuis ook een poster en daar staan er twee poppetjes met een dienblad en daar staat de liefde is... Puntje, puntje, puntje, puntje. U kent die dingen wel. Hele winkels zitten vol met dat soort kreten. Het is ook leuk. Een hartje hier en een hartje daar. Maar in mijn ervaring. In het leven. Is de liefde die we kennen. Slechts een kreet. We zeggen maar wat. Wij niet, wij niet. In deze gemeente niet. Maar de wereld zegt. Die zegt maar iets, ik heb je lief. Ik heb je lief. Dat zijn, dat zijn eigenlijk een beetje standaard woorden waar je eigenlijk niets mee kan. En waarom zeg ik dit eigenlijk? Omdat ik vaak teleurgesteld ben hierin. Heus, als je dingen spreekt wat lekker in je oren klinkt, gaat iedereen mij lief hebben. Van corrigerende woorden is niemand gecharmeerd. Het is heel moeilijk. Het is niet makkelijk. Maar als je hier staat, dan heb je ook die taak gekregen om dat wel te doen. Zelf vind ik het niet leuk. Liever spreek ik de mensen naar de mond. Maar als ik dat wil doen, moet ik zeker stoppen met wat ik nu mee bezig ben. Maar dat gaat niet. Want... Wat wij allen willen is dat we de Heere behagen en niemand anders. Want hij is onze God en wij zijn van hem. De liefde die we kennen, is, dat lijkt daar niet meer op. Als ik zeg dat God is liefde, dan mag de gemeente best wel zeggen amen. Want zo staat het geschreven. Ik moet dus ook niet zeggen, liefde is God. Ik zal u van tevoren zeggen dat de liefde is geen gevoel. Het heeft dus niets met gevoel te maken, met onze gevoelens te maken. Hoewel als de mensen tegen mij zeggen van Louis, wat zie je er goed uit? Dat voelt het wel goed. Maar dat is geen liefde. Dat is geen liefde. Wat de liefde wel is, dan gaan we nu met elkaar bestuderen. We gaan naar Johannes 15, vers 9. Gelijk de Vader mij heeft lief gehad, heb ik ook u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je hoort hier al eigenlijk, blijf in mijn liefde. Die liefde die hier bedoeld wordt, de liefde Gods is niet van de mensen. Die liefde die komt van onze vader. Daarom spreek ik hier over een hele andere liefde... als wij eigenlijk hebben mogen leren. Ik heb het al wel eens vaker gezegd... maar nog een keer zal ik, dat, zal ik dat uiten... dat ook Saddam Hussein die heeft zijn vrouw en zijn kinderen lief. Hier gaat het niet over. Niet over die liefde... Het gaat over een hele andere liefde. Indien gij mijn geboden bewaart... zult gij in mijn liefde blijven... gelijk ik de geboden mijn vaders bewaard heb... en blijf in zijn liefde. Ook Yeshua is in de liefde van vader gebleven... omdat hij zijn geboden bewaart. Als u dit gaat lezen, gluur dan even in de Bijbel... Over de ranken, als u dus 15 vers 7 gaat lezen, dan staat hier, indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, begrijp je? ik bedoel, je moet dus in hem blijven. Als wij dus niet in God blijven, kunnen we die liefde dus nooit in ons hebben. Want deze liefde waar ik nu over spreek is bovennatuurlijk. het is helemaal niet natuurlijk. De liefde van Louis gaat net zo ver. Als hij een klap krijgt, krijgen ze de twee terug. Zo zat ik in elkaar. Maar de liefde van vader zegt, je moet hem lief hebben. Dat heb ik moeten leren. Dat is bovennatuurlijk. Ga niet zeggen dat het makkelijk is. Als iemand je in je gelaat spuugt, spuug je niet terug. Onze boodschap is... Je moet hem lief hebben. Vers 11. Dit heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u heb lief gehad. Broeders en zusters, dit is heel moeilijk. Dit is echt heel moeilijk. We moeten dus elkaar lief hebben, zoals vader Yeshua lief heeft. En andersom. Dat is heel moeilijk. Want hij werd uiteindelijk gekruisig. Niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet wat ik u gebied. Oh, dit is, dit, dit, dit is zo moeilijk. Dit is zo moeilijk te begrijpen. Je leven inzetten voor je vrienden. Ook wanneer hij een fout maakt. Heb je lief voor je vrienden? Wij weten misschien niet helemaal wat vrienden betekenen. Een vriend zal je nooit in de steek laten, nooit. Door dik en dun zal die je nooit in de steek laten. Een vriend weet ook altijd meer als je eigen vrouw, weet je dat? Of je eigen vriendin. Die weet meer. Dan iedereen. Waarom? Het is een vriend of het is een vriendin. Ik adviseer ook ieder ouder die kinderen hebben. Wees een vriendin of een vriend van je kinderen. Want ik heb het in de praktijk gezien... dat het meer betekent als vader en moeder met zijn gezag erbij. Het gaat om het doel, lieve mensen. Het gaat om het doel die we willen bereiken met onze kinderen. Wij, wij moeten niet onderschatten... Als je zegt, ik ben je vriend. Vaak zijn dat kreten die we uitspreken. Ik heb broeders, zusters, vriendinnen binnen de gemeente. Die ben ik kwijtgeraakt. Omdat ze met bepaalde dingen niet eens zijn. En weet u hoe ze weg zijn gegaan? Ze zijn gewoon vertrokken. Zijn dat vrienden? Als je abusiefelijk een fout heeft gemaakt. En je wordt gewoon gedum. Als je bepaalde dingen anders ziet als een ander, ben je dan nog een vriend van elkaar. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar u heb ik vrienden genoemd, omdat ik alles wat ik van mijn vader gehoord heb, u heb bekendgemaakt. Hij heeft alles bekendgemaakt omdat het zijn vrienden zijn. Hij zegt ook dat wij zo moeten leven. Dat is een voorbeeld. Niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen en u aangewezen op dat gij zult heen gaan en vrucht dragen en uw vrucht zal blijven opdat de vader u alles geven wat gij hem bidt in mijn naam. Dit gebied ik u, dat gij elkander lief hebt. Hoe mooi is dit boodschap? Is dat niet prachtig? Lijken we een beetje hierop? Ik denk dat wij in de gemeente dat wel zijn. Maar misschien moeten er nog delen bijgeschaafd worden. En ik hoop dat ik door deze woorden te spreken ons op het juiste spoor mag houden. Dat we scherper mogen zijn. En in ons denken veranderd mogen worden. Want wij hebben Yeshua leren kennen. Gij geheel anders. Wij moeten nog dagen veel leren. We moeten veel tijd besteden aan de leer. En ik weet dat we dat allemaal doen. Ik weet het. Maar wat er, wat er wel nodig is, dat we naar elkaar toe groeien. Ik denk dat we veel te weinig tijd besteden aan elkaar. Ik denk dat het hard nodig is dat we veel meer met elkaar zijn om over dingen te spreken. Soms ben ik jaloers als de mensen zeggen wij besteden 16 uur in de week... Met elkaar om te leren. Ik vind het prachtig om te horen, maar ik ben er ook jaloers op dat wij dat niet hebben samen. We hebben slechts een uur te spreken hier. En twee uren na de dienst misschien om met elkaar te, te spreken. En dat was het zo'n klein beetje. En volgende week zien we elkaar weer. Natuurlijk ben ik dankbaar en blij dat het zo is. Maar mijn streven gaat ook wel naar die 16 uur en misschien we wel meer dan dat. Waarom? Omdat we samen nog moeten groeien naar, naar, die, naar, die, naar die echte liefde. Niet die liefde die de wereld kent. Wij hebben het volk Israël lief. En die anderen die zijn eigen christenen noemen, die hebben weer de Ethiopiërs lief. Of de mensen uit Zuid-Afrika lief. Wat verschillen we dan? Wij zijn precies hetzelfde. De boodschap is dat we dus liefde moeten hebben... ...en dat wij elkaar lief moeten hebben. En ik denk dat we toch wel hier en daar een beetje tekort schieten. Laten we samen naar een ander stuk. Dat is 1 Johannes 3, vers 11. Want dit is de verkondiging die gij van het beginnen gehoord hebt. Dat wij elkaar zouden lief hebben. Dit was al verkondigd van het begin... Niet gelijk Kain, hij was uit de boze en vermoorde zijn broeder. En waarom vermoorde hij, vermoorde hij hem? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig. Dit was gebeurd in de begin. Vele jaren geleden. Dat een broer zijn broertje vermoord. En waarom? Omdat hij jaloers is op, de, op diegene die rechtvaardig leeft. Vandaag is het nog steeds hetzelfde. Als u een rechtvaardig leven wil leven, dan worden altijd nogal mensen jaloers om. En vaak worden ze boos en willen ze je vermoorden. Maar ik zal u dit vertellen: als u niet lief hebt, heeft u in principe hem al vermoord. Het is. Je moet ze lief hebben. Het is geen iets wat, wat, wat zomaar komt opwaaien. God is liefde. Wij hebben die liefde niet van nature. Die liefde die komt van God. Zodra we hem hebben aanvaard, komt die in je wonen. Wij moeten wel in hem blijven, want dan dragen we vreugd, zegt hij. Als dat niet het geval is, zullen we die liefde ook niet hebben. Verwondert u niet, broeders, wanneer de wereld u haat? Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, opdat wij de broeders lief hebben. Het gaat hier dus over de broeders en de zusters. Wie niet lief heeft, blijft in de dood. Ik hoop dat u dit hoort. Wie niet lief heeft, blijft in de dood. Dus u komt door de liefde tot leven. Als we die liefde niet hebben, dan leven we niet. De liefde Gods zit in jou, woont in je en je gaat leven. Want je kan de mens, je broeder, lief hebben. Weet u, het is een ongeveinsde liefde, een ongefeinde liefde, niet gehuigeld. Het is liefde die van God komt. Ik heb ooit een keer van een collega van mij gehoord, vrienden zijn mensen die wat van je nodig hebben. Zo denken ze in de wereld over vrienden. Maar de vrienden die we hier dus op, die we noemen, de broeders, die doen de dingen namelijk belangloos. Ik heb dus hier over de onbaatzuchtige liefde. Het is een hele andere liefde als de wereld die ken. Het is niet een, een, een liefde wat een goed gevoel geeft. Nee, het is de liefde van God. Niet gehuigeld, het is puur. Liefde is altijd naar de ander toe. Het is ook niet een woord die je spreekt, maar het is actie, beweging. Je gaat het doen, je brengt ze in de praktijk. Over die liefde spreekt het woord van God. Een ieder die zijn broeder haat is een mensenmoordenaar. En gij weet dat geen mensenmoordenaar eeuwig leven blijven in zich heeft. Dit heb ik niet gesproken, lieve mensen. Maar dit staat geschreven. Hieraan hebben wij de liefde leren kennen... dat hij zijn leven voor ons heeft ingezet. Ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten. Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden. Maar zijn binnenste voor hem toesluit. Hoe blijft de liefde Gods in hem? Vraagteken. Hoe kan die jou dan ooit lief hebben? We kunnen vaak mensen lief hebben die ver van ons zijn. Helemaal geen problemen. Maar we hebben meer problemen de mensen om, hem, om ons heen lief te hebben. Want a, ze stinken. Ze zijn niet zo leuk, ze zijn niet zo humoristisch, altijd klagen. We hebben altijd wel een pun om, om, om, om het niet leuk te vinden. Ja, wij zijn misschien bereid om te sterven voor, de, voor onze broeder, dat wel. Maar waar het hier om gaat is namelijk omdat je met die broeder of die zuster samen moet leven. Dat is een eis. Het wordt later ons niet gevraagd of we deel hebben genomen of lid zijn geworden van de gemeente Immanuel. Echt niet. Maar of je, je, je broeder of je zuster hebt lief gehad. De liefde staat voor, bovenop, staat voorop. Dat is het vaandel, dat is de manier. Dat is het belangrijkste van alles. En niets anders dan dat. 1 Johannes 4, vers 7. Geliefden, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God en een ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Daar kan geen mens omheen wat hier staat. Je kan niet zeggen, ik ken hem en ik heb hem lief, als je je broeder of je zuster niet lief heeft. Lieve mensen, wij hebben hier een net. En dat is Het internet. Broeder Verdauw die spreidt het over heel Nederland, misschien wel over de hele wereld, is dat bereikbaar? En de net trekt die binnen en die vangt 16 vissen binnen de gemeente. Ja, ze waren niet allemaal koosjes geweest na ons inzien, na ons oordeel. We hebben niet altijd gedragen zoals we behoorden te gedragen. Niet kwaad bedoeld. Nee, dat zeg ik niet. Maar misschien hebben we het niet helemaal begrepen waar het eigenlijk om gaat. Het gaat om de liefde. Ik kan niet iedereen ontvangen of bereiken van al die levende vissen die binnen zijn gekomen. Ik heb er maar enkele gesproken. Ik krijg er medelijden mee. Deze mensen zijn nog zo ver... Moet er moeten nog zoveel leren, maar wel enthousiasme. Het is vuur wat ze hebben. De boodschap is, heb ze lief. Weet u, de communicatielijnen moet je niet verbreken. De vis is binnengehaald. Als we die communicatielijnen verbreken, dan heeft communiceren totaal geen nut meer. Dan is alles misschien voor niets geweest. Daarom is het heel belangrijk dat we met elkaar veel leren en praten. Gooi die hart open. Of het nog goed of slecht is, laat ze horen. zodat we met z'n allen de gemeente kunnen opbouwen. Ja, je kan natuurlijk met z'n tweeën wat bereiken in deze, in deze gemeente. Maar uiteindelijk hebben we zoveel nodig... om de hele wereld te bereiken. Als wij ons eigen niet leren of opvoeden... Dan komen we dus niet verder. De ene noemt hem Jezus. De andere is bereid om Yeshua te zeggen. De ander vindt dus een hoofddoek nog belangrijk, een hoofdbedekking. En de ander vindt dat er een kipa nodig is. Ook lopen er genoeg hier met een tchichitron. Heb respect voor elkaar die er nog niet klaar voor zijn om dat te doen. Heb een ieder lief. Ga ze niet uitkiezen, die wil en die niet. Het is een opdracht. Het is geen advies. Wie niet lief heeft, ken God niet. Want God is liefde. Hierin is de liefde God jegens ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon gezonder heeft in de wereld. Opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben... Maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Is dat niet geweldig? Vader die geeft een over, dat is zijn eigen zoon, naar de wereld toe. Opdat wij naar hem terug kunnen keren. In de kinderdienst heb ik hier gehoord dat God heeft de beste aan ons gegeven. Zijn zoon. Omdat hij u en mij lief hebt gehad meer kan je gewoon niet geven dan je leven nogmaals als wij wat willen geven geef alsjeblieft niet je leven want het heeft gewoon geen nut als je zegt van ik wil voor je sterven is overbodig het heeft geen nut maar heb hem lief of heeft haar lief dat is belangrijk dat is de opdracht Geliefden, indien God ons zo heeft lief gehad, behoren ook wij elkaar de liefde hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd, indien wij elkaar lief hebben, blijft God in ons, en zijn liefde is in ons volmaak geworden. Want de liefde komt van vader. Hieraan onderkennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons. Dat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben aanschouwd, en getuigt dat de vader de zoon gezonden heeft als heiland der wereld. Al wie beleidt dat Yeshua de zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben de liefde, onderken en geloof die God tegen ons heeft. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Punt. Dit zijn de voorwaarden om God in ons te laten wonen. Dat wij elkander lief hebben. Ook wanneer ze nog geloof hebben in Maria. Ook wanneer ze nog drie goden hebben. Ook wanneer we weten dat God één is. Misschien zijn er nog genoeg bij ons hier die nog niet helemaal over zijn gestapt. Die nog geloven in een, in een triniteit leer. Lieve mensen, geef een ieder de kans, ook jezelf, om te groeien hierin. Al die jaren hebben we ook niet geweten hoe dat precies in elkaar steekt. Wees nederig, wees niet hoogmoedig. Dit zijn niet mijn woorden, dit zijn de woorden van Paulus. Want in die tijd keken de heidenen neer op het volk Israël. Weet u dat? Omdat die takken waren afgebroken. Wees nederig. En weet u. Dat hebben we niet van nature. Ook dat is bovennatuurlijk. Maar wij zijn trots. Van nature. En begin met de liefde. Maar als je die liefde niet hebt. Kan je ook niet nederig zijn. Hierin is de liefde. Bij ons volmaak geworden. Dat wij vrijmoedigheid hebben. Om de dag des orders. Want gelijk hij. Is ...zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees... ...maar de volmaakte liefde... ...drijft de vrees uit. Want de vrees houdt... ...verband met de straf... ...en wie vrees is niet volmaakt... ...in de liefde. Wij hebben lief... ...omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Die liefde... ...komt van hem. Omdat hij mij heeft lief gehad... ...heb ik de liefde van hem... ...leren kennen... En dan word je geheel anders. Want als je Yeshua hebt leren kennen en onze vader hebt leren kennen, dan word je geheel anders. Je wordt niet meer gelijk aan deze wereld. Echt niet. Indien iemand zegt ik heb geloof, of indien iemand zegt ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar. Hoor je niet wat, wat, wat er staat? Want wie zijn broeder die hij gezien heeft, niet lief heeft, kan ook God die hij niet gezien heeft, niet lief hebben. Onmogelijk kan je hem lief hebben, als je elkaar niet lief kan hebben. En dit gebod hebben wij van hem, wie God lief heeft, moet ook zijn broeder lief hebben. Het is niet mogen... Het, het wordt gesproken met moeten, dwang, opleggen. Dat is geen keus. Je kan dus niet God lief hebben als je je broeder of je zuster niet lief heeft. Onmogelijk. Te vergeefs eren ze mij, staat er elders geschreven. U kan al die mooie woorden kan u toevoegen hieraan. Als afsluiting wil ik naar 1 Korinther 13. Het is een mooi proloog van Paulus, die iedereen wel kent. Bij een huwelijk zetten we dat dan wel eens op een kaart, 1 Korinther 13, wat de liefde is. Prachtig mooi. Vers 1. Al ware het dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik was dus schalenkoper of een rinkelend symbaal. Met andere woorden, je bent niets, niks, Nada. Heb geen nut. Al ware het dat ik profetische gaven had en alle geheimenissen en alles wat te weten is, wist. En al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar had de liefde niet, ik ware niets. En ik weet dat wij hier heel veel weten. Echt. Er zijn, zullen er heel veel mensen jaloers op zijn. Maar dat is niet voldoende. We hebben ook nog de liefde nodig. Dat is het belangrijkste. Er wordt echt niet alleen maar intellectuelen die de paradijs bereiken. Echt niet. Nederige mensen die liefde hebben. Want daar gaat het om. Heus, je mag dom zijn bij hem. Helemaal niet zo erg. Ook domme mensen zijn kinderen van onze vader. Niet alleen maar intellect of intelligente mensen. Maar dat kreeuwt van vandaag van de dag. Mensen die echt alles weten wat er staat. Al ware het dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde. En al ware het dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand. Maar had de liefde niet. Het baten mij niets. Ik denk dat Paulus nooit duidelijker mee kan zijn als wat hij nu heeft gezegd. De liefde is het belangrijkste. En doordat wij zijn geboden houden, gaan we elkaar steeds meer lief hebben. Want de liefde verkeelt wanneer? Door de wetsverachting, zegt de Bijbel. Door wetsverachting, door de wet te overtreden gaat de liefde ook verkoelen. Het wordt steeds minder en minder en minder. Die verzin ik zelf niet, lieve mensen. Dat heb ik allemaal uit het ene boek gehaald. De liefde is langmoedig. De liefde is goede tieren. Zij is niet afgunstig. De liefde praalt niet. Zij is niet opgeblazen. Zij kwetst niemand gevoel. Dat doet de liefde niet. Als er woorden tot u komen, en het zit niet lekker in je maag, omdat het rauw gepresenteerd is geworden, dan nog moeten we van elkaar weten dat het nooit de bedoeling is geweest. Het komt misschien rauw op je dak, maar lieve mensen, de liefde denkt er gewoon anders over. Het kan nooit het geval zijn geweest. Als uw zuster of uw broeder iets tegen u zegt en het zit gewoon niet lekker. Dan zal ze abuis zijn of hij. Misschien snap ik niet helemaal. Laten we met elkaar spreken. Laten we die lijnen van, van, van gesprek open houden. Vernietig dat niet door boosheid of teleurstelling. Want dat kan nooit de bedoeling zijn. Want we hebben maar één Vader. Als we dat niet zo doen, zoals ik het nu heb gesproken, dan zijn we net als Kaaien. Zijn we niet veranderd. Hebben we hem nooit leren kennen. Juist omdat wij hem hebben leren kennen, doen we precies zoals hij dat van ons verlangt. Zij kwetst niemand gevoel en zoekt zichzelf niet. Zo is de liefde dus altijd naar de ander toe. Zij wordt niet verbitterd en reken het kwade niet toe. Zij is niet blijde over de ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmer, maar profetiën zij zullen afgedaan hebben. Lieve mensen, is het niet voldoende om dit gewoon te weten? Om te leven naar zijn wil. Dan moet de liefde ons vaandel zijn. En als wij horen en doen wat Hij ons gebied, zullen we worden zoals Yeshua. Mag ik dat zo zeggen? Anders is dat gewoon niet mogelijk want het is tegen onze natuur. Ik kan niet zeggen je moet lief hebben. Gaat gewoon niet. Nee, je moet ze lief hebben. Ja, ik heb nog wel een strafwerk gehad van mijn vader. Honderd keer moet ik opschrijven. Ik zal mijn zusje lief hebben. Honderd keer. En dan, dan wordt er natuurlijk weer een paar bladzijden verscheurd. Dat moet je overnieuw doen. Dan heb ik dus 180 keer moeten schrijven. Dat heb geen nut. Ik heb een hekel ander. Begrijp je? Je moet het leren. Je moet het leren. Vader had moeten zeggen, dat is je zusje. Die ga je toch niet slaan? Dat is je zusje. Je eigen bloed. Die moet je lief hebben. Je moet het leren. Vader wil het ook leren. Daarom moeten we geheel anders zijn. Wij moeten leven naar zijn wil. Dan worden we bovennatuurlijk en dan kunnen we de hele wereld aan. De hele wereld. Als wij we niet bovennatuurlijk worden, zullen we dat niet aankunnen. Maar als je nu denkt dat we er zijn, vergeet het maar. Ik heb wel eens met Johan een gesprek. Althans, hij komt altijd mee, heb je nog vrienden gemaakt. Vandaag nog. Oh, dat is toch zo moeilijk. Vrienden maken. Hoe maak je vrienden? Hoe maak je vrienden? Dat is een beetje zijn visitekaartje. Heb je nog vrienden gemaakt? Zo open je altijd de gesprekken en ik vind dat heel mooi. Maar ik ben nog niet doof. Hoe maken we vrienden? Nou Thea heeft gezien hoe dat gaat. Ze nodigt de mensen uit bij haar. Geeft wat te eten en te drinken. En je ziet gewoon hele andere christenen onder ons. Hartstikke mooi voorbeeld. Ik denk dat we misschien op die manier moeten doen. Ik hoop dat ik hiermee een goede boodschap heb vertaald. En uh, dat we hierop mogen lijken. Ik denk dat het ook voldoende is om het te weten. Vanaf vandaag weten we allemaal. En ik weet dat er onder ons heel veel mensen. die dit al weten. en dit, dit, dit, dit gewoon kennen. en die, die hebben gewoon die liefde gods in zich. Dat weet ik. Maar soms weten we niet toe te passen. Uh, in een situatie. hoe we dat toch moeten doen. En ik hoop dat we later. al dat vis die we binnenkrijgen hier zo. aan zullen pakken. Eén voor één. Wij zijn met zoveel hier zo. We kunnen gewoon ook in een kringetje staan om ze te praten en dat ze te, in zachtmoedigheid en in liefde te vertellen. Zo spreekt de Heer, neem een boekje mee van ons. maar dat is ons doel, om die vis binnen te halen. Die mensen die zoekende zijn, Echt, er zijn er heel veel mensen die zoekende zijn, maar die zijn verdwaald. Die zijn op een of andere manier verdwaald. Maar hun passie en hun geloof, dat is puur, het is echt. Vuurig zijn ze ook. Ook in alle andere gemeentes. Die zijn er echt, alleen hebben ze dat oog nog niet die wij hebben. Wij hebben Yeshua leren kennen. Wij hebben Israël weer teruggevonden op de kaart. Wij hebben ze lief gehad. Ook ik heb moeten leren. Amen.